Ze zeggen dat het, dat het overal in de wereld zo toegaat. <laughs> het tuinieren bedoel ik. Ja, ik eh, denk dat allemaal te wijten is aan de eerste tuinman die de mensheid ooit heeft gekend. Adam. Ja. En dan zijn er nog lui die aankomen dragen met het verhaaltje. Dat het zo leuk is om een huis te hebben met een aardig lapje tuin eromheen. En dat het zo zo gezond is. En zo ontspannend werkt om je verdere levensdagen met het tuinwerk te verslijten. Nou, ik zal u zeggen, ik haat tuinieren. Ik haat het, hè? Ja, dat zeg ik u dan gelijk. Midden in uw gezicht, zodat we tenminste weten wat we aan elkaar hebben. Oh, ik haat de aanblik van spaden, mestvorken, schoffels en harken. Ik hoor onpasselijk van de geur van vers gedolven aarde. En wat mij betreft kunt u met uw Dalias, lupine, rozen en chrysanthen op de mokwei gaan zitten. Dat is mijn oordeel, dat is mijn standpunt. Ja, kijk, ik bedoel, als we het nou met elkaar zouden hebben over... Uh, uh, piano spelen, of... of. Muntverzamelingen, of laten we zeggen, het repareren van oude bondjassen. Hè? Goed, prachtig, schitterend, maar, maar dan zouden we weten wat ons te doen stond. We zouden weten hoe wij deze zaken moesten behandelen. Aha! Aha, juist, ja, ja. We leven tenslotte in een vrij land. En als u en ik zeggen, zouden we dat we niet van pianospielerden. Of, of munten uit oeroude tijden of magere bondjassen. Ja, dan deden we dat ook niet. En daarmee was de zaak uit. Maar nou, het tuinieren, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Dat houdt u eens in zijn zwarte klauwen klem. Probeer het maar. Nooit zal ik die tijd vergeten toen wij ons huis zouden kopen. U bent een boffer, meneer Hackensen. een boffer. <laughs> mijn goede meneer Anderson, sinds ik op het punt sta een contract met uw maatschappij te tekenen ter waarde van 60.000 gulden, ja, die ik mij verplicht in de loop van de komende 20 jaren nu te voldoen, ondanks oorlog, hongersnood, overstromingen en aardbevingen, is het voor mij glasduidelijk wie hier de boffer is? Liefje, luister eens. Ik wil alleen maar laten uitkomen, meneer Wilkinson, dat dit een vonkelnieuw gebouwd huis is. Oh, maar als u erop staat, zal de bank u graag een vonkelnieuwe biljetten uitbetalen, meneer Andersen. Roderick, luister en laat die flauwe grapjes achterwege, alsjeblieft. Bevalt dit huisje te ja of te nee? Zeg het er liever meteen, want anders voorzie ik een twintigjarige oorlog. Hier heb ik de papieren. Ja, ogenblik, de heer. Daar heb je het al. Als u nog iets meer wilt weten over de centrale verwarming... Dus oh, nee, het gaat helemaal niet over de centrale verwarming of zo. Uh, maar laten we wel over één punt volkomen duidelijk zijn. Hè? Het huis bevalt mij. Het huis bevalt hier, mijn vrouw. Uh -huh. uh, mijn kinderen zullen daar op stapel door mee zijn. Daar is geen twijfel aan. En we zijn er dan ook van overtuigd dat het elke cent die het ons kosten gaat... ...volkomen waard is. Maar... Er zit ergens een addertje onder het gras. Ja, meneer Wilkinson... Uh, ja, meneer Eddelsen, uh, voordat ik nu dit contract met mijn handtekening onherroepelijk maak, mm, heb ik een verzoek. Zie je wel. Uh, wat is dat dan voor een verzoek, meneer Wilkinson? De tuin. Wat is er met de tuin? De tuin. Moet ik er niet bij? Huh? Huh? Zeg dat nog eens iets langzamer, liefste. Uh, ja, graag iets langzamer, meneer Wilkinson. Ik zei, de tuin moet ik er niet bij. Maar de tuin ligt om het huis te schrappen. Inderdaad, meneer. De tuin ligt rondom. Zit? Overal tuin. Voor, achter, opzij. Ja, dan komt u eens even mee bij het raam. Meneer Anderson. Ja, juist. Zo. Wat ziet u daar? Alsjeblieft, Roderick. U bedoelt uh, buiten, meneer? Uh -huh. Nou, ik zie daar ras. De tegelpaden? De tegelpaden zijn bij de prijs inbegrepen. dat weet ik. Ik heb het niet over de tegelpaden, meneer Andersen, maar bekijkt u dat gras is goed. Meneer Andersen is makelaar, geen botanicus. Tja, ik zie gras. Juist, lang gras. Ja, ja, nog. Ja, uh, ik zie ook... Uh... Distels. Distels? Distels. Ja, ja, distels. Onkruid. Hm? Onkruid, zo te zien, ja. Juist, kijk eens, ik ben ook geen botanicus, meneer Andersen, maar als ik mij nou met... Enige moeite. De inhoud van de plantkundeboekjes van school van mijn geest haal. Dan durf ik weet niet wat onder te verwerden dat daar worden een honderdtal variëteiten staan. Eh, uh, ordinair gras, hennep, uh, wilde klaver, pipkruid, paardenbloemen. En gaat u zo door. Klopt het? Ja, dat geloof ik wel. Juist. En datzelfde rommeltje kunt u nou van de achterzijde ook zien als u dat wilt. Lieve Roderick, dit is een nieuw pasgebouwd huis met een nog maagdelijke grond. Klopt het dus mijn waarde meneer Anderson? Dat er zich op zijn minst een halve hectare grond in de meest wilde, natuurlijke en primitiefste staat rond het huis lingert. Dat valt niet te ontkennen, niet. Fijn, mooi, prachtig. Dit is dus mijn onwrikbaar standpunt. Het huis, dat wil ik. Maar wat ik niet wil, is dit. natuurreservaat. Hm? Nou, weet u, ik ben maar een doodgewoon mens, hè. echtgenoot en vader van drie kinderen. Mijn werk heb ik in de stad en de avonturen vul ik hoofdzakelijk met het schrijven van verhalen. Ik ben, en knoop dit nou goed in uw oren, meneer Ernst. Ik ben geen pionier, geen tuinier. Ik ben geen boer, veehouwer, landbouwer of amateur rozekweker. Zeg eens, ik wist wel dat je een hekel had aan tuinieren, maar dit gaat toch wel een beetje oud te vernemen, niet kwalijk. U maakt toch maar een grapje niet, meneer Ernst. Geen sprake van grapjes, meneer. Oh. U wilt dus per se geen tuin? Huh, maar lieve man, ik ben dol op tuinen. Hm? Jazeker, ja, ja. Ik hou ervan in de tuin te zitten. De bloemetjes en de vindertjes te bekijken. De thee in te drinken. Uh, uh, lekker lui en hangmat. Wat donker weg hangen en schommelen. Hè, en zo en Maar erin werken, dat is niet voor u. Goed gezien. Hm. U houdt er niet van rozen te snoeien. Bollen te planten. Het gras te rollen en de kantjes hm. bij te knippen. De te snoeien. Nee. En het onkruid te vieden. Hm? Ja, zeker. Ik, ik voel nu met u mee. <laughs> Iedereen voelt dat mee. Voilà. Dat is een van mijn man's stokpaartjes, meneer Henderson. Eerlijk, meneer Wilkinson. Zo heb ik je zaak nog nooit eerder bekeken. Ja, maar dat doet niemand, meneer Henderson. De ellende is alleen dat je, wanneer je vandaag de dag een huis koopt, je verplicht bent er ook een onfatsoenlijke lap grond bij te nemen. Nou, dat noemen ze dan tuin. Maar... Oh, en dit is nog maar het begin, meneer Henderson. U horen zullen klapperen als u het vervolg hoort. Er is geen enkele makelaar. Er bestaat geen enkele bouwmaatschappij die dit in de koopovereenkomst vermeldt. Dat noem ik nou de grootste oplichterij van deze eeuw. Maar ja, zeker. Wacht eens, bekijk het nou eens op deze manier. Hm? Hm. Um, ja, u koopt een auto. Ja? U koopt een auto, hè? De verkoper van die auto prest u om er ook nog een aanhangwagen bij te nemen. Maar een aanhangwagen volgestopt met ijzeren balken, bouten en moeren, waarmee u dan de rest van uw levensdagen mee rond moet schouwen En die u mee moet nemen waar u ook heen rijdt. Kunt u me volgen? Kijk, dat is nou hier precies zo'n geval. Daar worden de mensen die in huis gaan kopen mee gestraft. Dan hebben ze een huis. Maar ze krijgen door het overmaatverramp een halve hectare aanleiding tot rugpijnverwekkende werkjes bij. Zoals uh, uh, spitten, wieden, uh, maaien, zaaien tot ze er beneden maar, maar er zijn heus mensen die dol zijn op turnieren, meneer Wekkensen. Oh, mijn man is dit soort mensen nog nooit tegengekomen. Zeer juist, lieve schat, nog nooit. Ja, maar uh, als je het huis koopt, dan, dan moet je er ook de tuin bij nemen. Ja, wees dan eens een ogenblikje redelijk, schatting. Tuintje hoort bij huisje. Meneer Anderson, laten we er nou verder over zwijgen. Ik ben toch al zo een moe van praten. neemt u me niet kwalijk dat ik het zo zeg, meneer Rikens van mij. Nee. Ik geloof echt dat u niet helemaal ernstig bent. U wilt dus het huis wel, ja. maar de tuin niet. Voor de laatste maal, ik wil geen tuin. Maar die moet dan die mis onderhouden? Zeer juist, mevrouw, zeer juist. Wie? U? Huh? Pardon. Ik. Nou ja, <laughs> uw maatschappij dan. Dat is bespottelijk. Mijn maatschappij? Uw maatschappij? U kunt het huis aan mij verkopen, niet de tuin. Dat kunnen ze toch niet doen, lieverd? ik kunnen toch niet zomaar een tuin aan iemand verkort zien. Oh, maar dat hoeft toch ook niet? Nee, alles wat u te doen hebt, meneer, dat is de tuin te houden. Hè? En het van het totaalbedrag af te trekken. Tuin, in deze staat van verwildering krijgen we nooit, maar dan ook nooit, aan iemand kwijt. En dan, het zou onze goede naam in deze strik volkomen stuk maken. Weet u de volgorde nog? He? Spitten, eggen, planten en... zaaien, juist. En dan die er naar rollen. Lieve man, in een paar maanden kan dit een sprookjestuin worden... Als u dat wilt. En wij hebben dan alleen maar het huis? Hmm? Nou ja, wij zouden natuurlijk van die tuin gebruik kunnen maken... Hè, door het betalen van een, van een huur. Hmm? Hmm. Bescheiden huur. Meneer Wilkinson... ik zit nu al zo'n dikke 25 jaar in het vak... en ik weet dat de nieren nog niet bepaald iets als liefhebberij is. Maar geloof me... Er zijn duizenden en duizenden goedwillende mannen, echtgenoten en vaders in ons land voorhanden die zaaien en maaien, planten en wieden en het gras rollen om de dood eenvoudige reden dat het een stukje van hun leven is geworden. Juist, maar daarom hoef ik niet. Weet u het zeker? Hij weet het heel zeker, meneer Andersen. Huis? Geen tuin. Enfin, in ieder geval vond ik het prettig u het huis te kunnen laten zien. Ja. Sila en ik zijn vandaag verdwaald. Verdwaald? Ja, pap, verdwaald. We zijn het gras ingegaan en toen wisten we de weg niet meer terug. Ja, het gras is hoger dan ik, pap. Hoe uh, ziet het er eigenlijk uit, uh, Roddy? Uh, waar, wat, wat doe je, pap? Nou, aan het einde van de tuin, in de buurt van de uh, omheining. Oh, pap, er barst het van de bloemen. Hele grote bloemen, hè, Roddy? Ah, uh, pap, die mij is gek. Het zijn helemaal geen bloemen, het, het is allemaal onkruid. Zie je wel, net wat ik al dacht. Distels en pip, pip. Ja, en hennep, wilde, klaver, paardenbloemen enzovoort, ja. Kom jongen naar je kamer in je huiswerk, maken de heeft het druk. Heel ik mag dan hier blijven. Nee, geen van. Ik wil geen huiswerk maken. hier tot, naar je kamer, allebei. Ja. Dat, wat, ze, wat zei je dan nou, heb ik het druk, wanneer je zeg zich aangemaakt? Met de tuin. Met de, oh, maar ik heb met de tuin niks te maken. Ik zit hier alleen als een, als een zwak oud mannetje in een stoel... en dan kijk ik neer op een wonderwereld van distels en dovenetels. Ah, we zijn er weer. Ja, je verwacht er zeker niet van mij dat ik mijn hals voor koppen in het oerboud ga storten... om te proberen er een tuin van te maken? Waar jij mee moet beginnen, is het hanteren van een zogenaamde zeis. Ik heb erin kunnen lenen. Laat zien. Alles wat wij te doen hebben, er is een pad eromheen te maken... om te kunnen beschikken over een uitstekende dwaaltuin ten gelieve van lastige leveranciers. En na het maaien had ik het gras bij elkaar... En maak je er tegen de achterkant van de tuin een grote hooiberg van. Ik heb van mijn leven nog nooit een zijs in mijn handen gehad. Ik hak op zijn minst allebei mijn benen eraf. Ja, dat hooi dat laten we wel eens weghalen voor een of andere arme boer of zo. Ja, maar wat is er nou eigenlijk op tegen om het te laten groeien zoals het groeit? Wij zullen bekendheid krijgen in binnen- en buitenland voor onze eerste kwaliteit hennep. Wilde klaver, pip, paardenbloemen. Nou, en, en op die gedeelte waar geen gras groeit. Dat zullen we gaan spitten en er bloemperken van maken ook oh, ik heb een mooi ontwerp in mijn hoofd. In uh, Amerika laten ze graag grote stukken verwilderen. Dat noemen ze daar uh, natuurreservaten. Ai, ja. oh, misschien zijn we nog net op tijd om dat tulpenbollen te planten. Oh, binnen een paar maanden kan het hier een tulpenlust op zijn. Ik heb zelfs tot op heden de tuin niet eens gezien. Wie weet wat er aan het eind voor het dier te huis. Nou nee, ja, laten we nou maar niet op de dingen vooruit lopen. Want eerst moet er gemaaid worden. Waar... Oh, meelij met mijn spit. Ik zou een weken niet rechtop kunnen lopen. Ik heb ook nog een slijpsteen op de kop kunnen tikken. Kijk eens, het gaat er niet om dat ik geen tuin zou willen hebben, maar... En ik geloof zeker dat die mensen van Cohen ons wel hun gasmachine zou willen lenen. Dus later dan. Misschien zouden we er een uh, cementenplaats van kunnen maken. En die uh, die die, onkruidsverdelgingsmiddelen, die zijn echt niet zo duur. Of een kunstmatig rotgebergte, ja, dat zou ook wel eens dat kunnen zijn. Oof. Oof. Ik geloof dat we langs elkaar heen praten. Ik probeer jouw gedachten niet te volgen. Ja, daar was ik al bang voor. En daarmee bedoel ik dan jouw spit, uh, het rotsgebergte. Of je voornemen deze plek aan te bevelen bij het genootschap... tot instandhouding van onze fauna. Heel goed. Toch, het is nou eens een klein ogenblikje redelijk, Roderick. Zoals het nu ligt, kan het echt niet blijven. Waarmee, vrienden, we dus gekomen zijn bij ons uitgangspunt. Wat is dit nou? Oh, oh zeg onmiddellijk neer, Roddy. Dadelijk had je je benen nog af. Wat is het dan, pap? Een zijs. Vader, tijd erachter ook in. Weet je niet meer, Sila? Die plaatjes uit je prentenboek? Nee. Oh, maar pap, pap, is toch geen waard? Het is voor de tuin, hè, pap? Ja, het is voor de tuin, hè, pap. Geef hem maar ieder ding, hè. Oh, wat ga ik dan doen, pap? Huiskwijt maken, wat niet Het gras. Het is minstens een meter hoog. Het teken dat ik mijn ouderdom's pensioen heb. Zal ik kan er misschien mee klaar zijn. Hop, ja, daar gaat hij weer. Hop. Hop. Oh, m'n oud. Zo, Je bent er dus maar mee begonnen, zie ik. Wat? Hè? Huh? Wie is daar? Hier zo. Wat nou? Nee, nee, nee, nee, nee. Andere kant. Andere... Juist. Oh. oh, daar bent hij dus. Hey, onze buurman. Hey. Hartkastel is de naam. Hoe zegt u? Hardcastle. Ah, Wilkinson. Maakt u het? Wilkinson, uh, maakt u het? Ik zeg, uh, je bent eraan begonnen niet? Ach ja, oh, ja. Oh, dan ben je nog wel een poosje mooi zoet mee, hoor. Ah, dat ziet er wel uit, ja. Er zijn stukken bij van over de twee meter hoog. Zeker twee meter. Mij kost het ruim drie jaar voor ik in mijn tuin enige orde had geschapen. Drie? Dat is een prachtig vooruitzicht. uitzicht. ja. Drie lange jaren. Als je dit gras er binnen het jaar uit hebt, no, dan bof je... Binnen het jaar? Zeg, heb je dat ja. huis gezien dat aan het eind van de weg staat, dat witte? Met die twee turentjes? Ja. Nou, die snuiter, hè? Collinson heet die. Kocht het een jaar of twee geleden. Maar uh, hij moest het onder spit dalen voor. Hè? Liet hij de, de boel maar groeien, wil je zeggen? In augustus hebben ze hem naar het ziekenhuis gebracht. Ziekenhuis? Jazeker. Ja, hè. Die goede man die kreeg daar een een aanval van spit in zijn tuin, zeg. Helemaal lag hij in bochten gevrongen. Ze kregen hem met geen mogelijkheid weer recht. Was hij, was hij helemaal krom? Krom als een knoeder. Als een knoeder. Lag helemaal om de grasmaaiermachine heen gedraaid. Hè? Oh. Ze hadden een speciale draagbaar nodig. Dat afgrijselijk zeg. En uh, wat, uh, wat is er met de tuin gebeurd? Nou, uh, zijn vrouw heeft het werk opgenomen... daar waar het hem ontvallen was. Ja, ja. Wat een moed. U, u weet toch waarop ze deze huizen hebben gebouwd, hè? Nee, ik heb geen idee, wanneer. Nou, vroeger was dit de Hoofdstraat. De Hoofdstraat? Ja. ja. Ach zo, ja, ja, ja. Voordat de nieuwe er was, hè, Ja. reden de trams op de plek waar nu uw tuin en de mijnen liggen. Hier, ja, waar ben nu? Ja, zijn, ja is niet, toch? Hier, hier. <laughs> nou, ik heb zo'n vermoeden dat dit de instorting van Collins wel een beetje zal hebben verhaast, hoor. Hoezo? Och ja, hij zoude veel te veel met wat hij in de grond aantroft, hè. Ja. Oh, je zou toch stom verbaasd. We staan te kijken zeg, over wat er allemaal naar boven komt. Stukken van straatlantijrens, straatkeien. Weet u wat ik laatst bij mij, bij mijn bloembedden nog eens uit de grond heb gevist? <laughs> ik heb geen idee. Ja. Nou, mondtasfiets met zijspan. Nee. Ja, nee. Ja. joh. jongen, uh, Hoe lang uh, hebt u erover gedaan met uw tuin, uh, zei u? Mm, vier beste jaren van mijn leven. Oh, dat klinkt als een drama. Nou ja. Ik kan wel beter met maaien doorgaan, hè. Uh, weet u de weg naar huis nog wel te vinden? Ja, ik hoop het. Oh, het is stom eenvoudig, hoor. U draait zich in kwartslag om. Hou pal het westen, met de zon achter het linkeroortje. Bedankt. Eh, uh, uh, meneer Harkastel, tot is Ja, ja, ja. Wat hebt u met die motorfiets gedaan? Die motorfiets? Oh, die staat vlak bij uw huis. U kunt hem voor niet al te duur van boven nemen. <mogelijk> pak jij nou de ene arm, dan neem ik de andere. Ja, goed, man, uh, Mag ik ook steunen, mam? Oh, oh, kalm aan, kalm aan, Bert. Ik hou je stok wel vast, pap. Ik wil ook steunen. Nee, het gaat ook veel beter met je. Dat is meer middel heeft best geholpen. Oké, nou, nou eens aan. Je kunt zelfs je linkerbeen bewegen. Ja, rustig nou maar. Zo, leun maar op die stok. Ja, rustig aan, pap. Ah, Arme rug van papi. Help, help even aan het raam. Ja, maar, maar kalm aan, hoor. Forseer je nog niet? Dan kunnen we heel langzaam. Zo, mooi. Ik zal je van de hand helpen, Bob. Goed zo. Hier is een andere stok, pap. Ja. maak. je gordijnen zo open. Nou, niet voor het een of andere, maar het was het werk waard. Kijk nou toch dat magnifieke grasveld is aan. En wat moet die hoefert er in de verte pad? Eh? Oh dat zoon dat is gras, gras dat je vader met zijn eigen blote handen heeft gemaakt. nou rustig. Oh. Mm. Compost, zoals je moeder dat beliefd uit te drukken. Als die boel gaat verderven dan moet of de gemeentelijke gezondheidsdienst eraan aan te pas komen om het weg te halen, of het ook uit zichzelf weg. Mm. Dokter heeft gezegd dat je zaterdag al de ouder zou ja. kunnen zijn. Ja. Hoe laat komt die vent ook alweer? Uh, tegen tweeën. Hij komt er een vent, man. Ja, ach, ach nee. Een meneer komt. Een, een meneer Kelly. Hij is tuinman. Oh, een echte tuinman? Kopen we echt een tuinman? Ja, nee. Ik ben alleen maar niet wat hij rekenen zal. Hè? Dat weet je toch. Twee gulden per uur. En een echte tuinman? Dus hij maakt de bloemen. Oh, daar ligt de boel. Meneer Kelly, het is bijna mijn dood, dus ja. ik laat de rest graag aan u over. Best, meneer Wilkinson. Ik heb al lang gezien wat er gebeuren moet. Dat is het al zijn. Oh. Kijk hier, hey. al het gras heb u gemaakt. Ja. Dat zie ik zo. Hey, dat is wonderlijk. Het gaat er nou om hoe het worden moet. Dat lange stuk daar. Als we daar eens een bloemperk van maken. Laten we even voorzichtig heen lopen. Dan. Ja. Ow, dan maken ow. we daar een sprookjesachtig stuk bloemtapijt van. ...roze en witte en blauwe variëteiten. Had u het niet over een soortement rotstuin? Oh ja, als we die nou eens hier neerzetten. Hier? Ja. Oh, kunt u me volgen? Uh, ja, zeker. Verder, laten we verder gaan. Er zullen planten en bloemen bij zijn met lange stelen. Daarvoor hebben we staken nodig, voor de stelen te zien. Ja, natuurlijk. Staken dus. En uh, iets om de hele bups tegen vogels te beschermen. Ja. Ik dacht zo aan een netwerk... Staken, wacht even. Staken, wacht even. Yeah. Ja, sta nou staken zijn er wel, zeg. Kijk eens, hier. Oh ja, zeker. Ja, hoeveel zijn dat, hè? Nou, over de twaalf. stuk of 15, 17. 18. Ja, is genoeg om te beginnen. 17. He? Ja. Ja, zeker, ja, zeker. Nou, gaan we maar weer verder, hè? Nee, hey, wacht even, wacht even. Nou, wat nou nog? Dat afval en die puinhopen. Ja. Laten we dat eerst eens bekijken. Ja, maar rustig ja, ja. aan, maar rustig aan. We lopen op ons dode gemak. Ja. En pas op. Dat u eigenlijk niet voorzichtig is. Dank u voor uw advies. Ja, en dan zou ik u willen aanraaien om een stel grote granietblokken op de kop te tikken. Huh? En hier op deze plek die rots te bouwen. Tja, eens kijken hoeveel van die stenen u nodig zou hebben. Ja, we zijn nou eens heel bescheiden begonnen met een stuk of dertig. Huh, granietblokken. Daar ter wereld moeten we die vandaan halen. Oh, ja. dat is heel eenvoudig. U hebt maar een kik te geven. Au. Als u iemand die in de steenbrandje zit kent... dan is de zaak zo gepiept. Ja. Ik zou u wel aanraden wat kunstmest te kopen. Ja. Ze Duizend kilo, dat zou wel genoeg zijn. Mm. Ja, voorlopig. Alleen moet u dan wel een stenen opslagplaats laten bouwen. Ook dat op. Ja. Nou... Met de honderd stenen, goed vastgezet met cement komt u het hele eind. Hoger dan een meter hoeven we niet te gaan. Oh, oh. Hoe gaat oh, oh, oh, Prima. Ja, u bent er lekker opgeschoten. Vindt u? Jazeker, nou. U bent me vast aan de thee begonnen, zie ik. Ja? He? Ja. Uw vrouw was net met de thee bezig. En toen vroeg ze of ik ook een kopje wilde. Ja, er gaat niks boven een lekker gezet kopje thee. Om je fris en mond te houden. Vooral op zo'n snikgeten dat was vandaag. Ja, ja. Nou, uh, meneer Kelly, de... Ja. De meeste dingen die u mij de vorige week aanraadde te kopen, heb ik er dus in mijn bezit. Zo. Ja, zo. Zaden, tuinschade kunstmest en die uh, granietblokken voor de rotspartij Weet u wel? Mooi, oh, ja. dan kunt u vandaag een heel eind komen. Nou, nou. Maar voordat we beginnen, moeten we wel even afspreken wat we zullen doen met de andere kant van het grasveld We zouden daar bijvoorbeeld craniums in kunnen poten. Uh, ja, ik, uh, ik heb ook nog wat anders gekocht. Oh. Voor geval u het mocht vergeten. Wat er dan? Nog een spade... Nog een spade? Mm -hmm. Voor u. Voor mij? Ja, kijk, hij staat daar tegen de muur. Ik heb er gelijk een groter genomen. Voor mij, in spade. Dan mag ik daarmee spitten. Spitten? Mm. Ja. ja, in de aardevoeten. Weet u wel? In de aardevoeten zo, hè? En als het dan gebeurt, dan kunt u die, die staken in de grond planten. U weet wel, voor de versteviging van sommige bloemen. En als dat dan klaar is, dan kan het net eroverheen tegen de vogels. Weet u nog wel? En misschien heb u dan nog even tijd om die granietblokken in de juiste positie te leggen. En gelijk de kunstmest over het veld uitstrooien. En eh, als u dan toch eenmaal door het dolle heen bent... knip er gelijk even dat gras een beetje bij met die mooie schaar... die ik eh, per se voor u moest kopen. Hè? Dan ga ik nou naar binnen om thee te drinken. En dan ga ik voor het raam zitten. En u, ondeugend als ik ben, de kunst afkijken hoe u alles doet... aan zo van twee grote per uur. Meneer Kelly kwam nog eenmaal terug. En toen nooit meer. Tuinders kunt u in drie groepen verdelen. Groep 1... Dat zijn dan de beroepsmensen die u een sprookje bezorgen... en u dan verlaten met een handleiding waarmee u de eerstkomende zes jaar zoet bent. Met verlies van een bedrag voor de gemaakte onkosten natuurlijk. De vijfhonderd gulden meestal verder bovengaande. Ja, en dan zijn deze heren in de regel parkbewoners in rusten. Dan zijn er lieden die zich bij u vervoegen in het bezit van een oud rijwiel. He, zich gedurende een volle week volkomen kapot werken... en dan met de neurde zon verdwijnen. En dan als laatste groep, en zeker niet de onbelangrijkste... De mannen die op bevel graven, waar u dat maar wenst... en die ook op eigen initiatief de grond omwoelen met inbegrip van huis, stal en erf. Ja, dit zijn dan in de regel ontsnapte werknemers... van een nabijgelegen limonadefabriek... die pogen er een centje bij te verdienen... door op de zaterdagen als menselijke bulldozers te fungeren. Mocht u in het bezit zijn van een tuin... geloof me, dan hebt u echt geen raad van vakmensen nodig. Nee, nee, die raad krijgt u van uw medemens. Zelfs van uw buurman... Je bent wel wat laat bezig met bollenplanten, buurman. Ach, wel, welke bol? Lieve man. Het seizoen is toch al lang afgelopen. Nee. Weet je wat je daar moet zetten? Groente? Niks groente. Daar komen bloemen in. Wat zeg je nou? Ja. Bloemen? Daar bloemen in? Welke soorten? Ach, ik uh... oh. ik heb wat zaad gekocht. Zaad? Ja. Laat je zien. Hier, kijk, ja. hier wel. Wie? We, weet je dat ik me slap ga lachen? He, nee. Ja, die plaatjes op die zakjes. Weet je dat dat de grootste zwendel is die je je maar kan voorstellen? Zwendel? Oplichterij, man. Als er één zaadje opkomt, mag je allebei je handen dichtknijpen. En die plaatjes, die plaatjes, die kloppen helemaal niet. Want, want als, ik zeg, als de inhoud uitkomt, dan zijn het hele andere bloemen. Nou, wat hebben we hier? Verwikkelde leeuwenkronen, nooit van gehoord. Misschien tropisch kan zijn. In deze wildernis gedijen ze mensen even goed als in Zuid-Amerika. Oost-Indische kers. Ja. Wat wil je daarmee mee doen? Ja, zaaien Waarom niet? Het is een klimplant, man. Klimplant? Klimplant, ja. Klimmen overal in en op. Er is houden Blair. Ken je Blair? Nee. Nee? Nou, die Blair heeft ze ook eens gezaaid, hè. Weet je wat het end was? Dat de graafpalen over een lengte van 500 meter... werden er helemaal mee begroeid... ...en het kostte de gemeente allemaal nieuwe... Daar heeft u nog een hoop mee gehad, die blij? Oh ja? Nou, dan hoop ik niet dat ik verkeerde zaadjes heb gekocht. Maar, eh, wat vragen we al, wat, wat hebt u eigenlijk geplant, meneer Hartkastel? Rabarber. Rabarber? Rabarber, ja. Hier, kijk maar over het muurtje. Ja. Hé, hey. heb je anders niks? Jazeker. Biggen. Zes biggen en een zeug. En anders niet. Rabarber en zes biggen en een zeug. Zo is het. Ik geen bloemetje. Nee, zelfs geen grasveld. Nee. Ja, maar wat weet u dan eigenlijk van tuinieren af als ik vragen mag? Alles wat u mij weet te zeggen is dat u een big met zes zeugen hebt. Ik, ik bedoel, nou ja, laat maar. Dan zal ik u eens wat vertellen. Met deze zaden die ik in de grond ga stoppen, zal ik de eerste prijs krijgen. Op de eerstvolgende plaatselijke bloemententoonstelling. Hoor nou eens, makker. Overdenk dit nou eens grondig ja. voor je naar bed gaat, hè. Waarom denk jij heb ik geen bloemen in mijn tuin? Dat weet ik niet. Waarom dan niet? De grond is vier keer zo vruchtbaar als normaal. Dat snap ik niet. Maar dan moet je het zelf maar ondervinden, hoor. Plant jij je zaden maar, kun je lachen. Dan is er geen oude meer aan. Ik heb eens een keer geraniums geplant en ze groeiden als onkruid. Nou, ik wacht toe, nou, toe, nou eens even, maar. Nou eens even, in vredesnaam, meneer Hartkastel, wacht eens even. Als ik u dus goed heb begrepen, dan wilt u me zeggen dat, dat dat metershoge gras dat ik met pijn en moeite heb geknipt... Al die distels en doornen weer zullen aangroeien. Groter en hoger dan ooit tevoren. Groter en hoger dan je je in je wildste dromen kan voorstellen. Hm. Hoe vlug? Nou, oh, met dit weer drie weken. Hennep, paardelbloemen, pipkruid, wilde klaver. De hele buks drie weken. Daar wordt een mens stil van. Ja, waarom dacht je nou anders dat ik rabarber geplant heb? <middels> Dit is het grote ogenblik waarin de waarheid tot die deur dringt. Dit is het fatale moment waarin het u duidelijk wordt dat alle hoop vergeefs is. U bent levenslang veroordeeld tot slavenarbeid in een oerwoud van onkruid. Ach, ik heb van alles geprobeerd. Ik maakte begrotingen om het te veranderen in een tennisbaan, een cricketveld, een, een, een sportterrein voor de buurtkinderen, een parkeerplaat of een renbaan. Maar er was zelfs geen hond die het voor een belachelijk prijs wilde gebruiken. En toen dacht ik vertwijfeld aan een, aan een kippenfarm. Een schapenwijk, een vliegveld of een kennel. Maar geen van deze briljante invallen, mag ik wel zeggen, had enig resultaat. We zitten er vandaag de dag nog mee opgeschreven. Uh, meneer Andersen, u weet wel, die makelaar die ons het huis had verkocht. Hm, u kwam eens langzwippen. En het eerste wat hij me vroeg was... Zo, zo. Ik weet dat u nu best tevreden bent met uw tuin, meneer Wilkinson. Als u bedoelt wat u bedoelt, dan is dat er nog steeds, ja, ja. Ik zou hem best nog eens even willen zien. Vergeet het boekje niet, schat. Ah, uh... Welk boekje? Ja, ja, dat kleine handige werkje heb ik altijd bij me als we bezoekers krijgen. Gaat u mee, meneer Andersen? Gaat ja, u mee, meneer Andersen? Gaat u even voorgaan, dan we doen. Zo, laat ik mee, ik doe het toch? Ja, zo, dan gaan we linksaf. Oh, wel een beetje dicht niet? Hoe verderop is het nog dichter begroeid. Het gras staat hier op zijn minst drie meter hoog. Een vreselijke wildernis. Ik geloof Rampel, dat het nog erger is dan toen ik u het huis verkocht. Ja. Wacht u maar eens tot u die distels hebt gezien. Daar aan het eind. Ja, kijk eens. Het zit er namelijk in de grond. Grond? Ja, grond. Alles groeit vier keer zo snel en alles wordt vier keer zo groot als normaal. Dat, dat, dat, dat snap ik niet. Die gedenkwaardige woorden heb ik ook eens uitgesproken. De zaak is namelijk, meneer Anderson, dat de alles zich hier suf groeit. Hm. Wat zegt u hiervan? Hm? Hm? Dat is een interessant voorbeeld, vindt u niet? Wel, nou, uh, ja, dat... Uh... Dat is toch, meneer, Wat is het? Boekje, schat. Eh, uh, boekje. Ja, ja, ja, ja. Dat uh, pagina, is pagina 22, moet ik er zijn. Juist, ja. Dit is een witte mosterd. Bekend door een vluchtige afstamming van bepaalde distels. Kruidachtig en overvloedig van stekels voorzien. Bloeitijd na zomer. Wat zie ik nou? Heb je overal kaartjes aan gehangen? Ja, aardig niet. Alle 93 soorten. Wat is de tekst bij dit nummer, Adderik? Dit nummer? Oh, daar ben ik verliefd op, op deze. Ach, weer Engels en u hebt de bril op. Welk nummer staat er op het kaartje? Nummer 14. Dameshemd. Kijk eens naar schat. Dameshemd. Het dameshemd, nummer 14. Ja, hier, dameshemd. Maar dat is spottelijk. U wilt toch niet in ernst beweren dat je een tuin hebt met alleen maar wilde bloemen en onkruid? Wat is nummer 32, Roderick? 32, zeg je? Dat is, 32, dat is een muizenoor. Een ja. zeer bekende plant uit de Europese oh. wilde flora. Klein, wit bloempje met een harde, hardig stekel. Dit ja. maakt onze een goede naam belachelijk. Oh, de zaak gaat naar de kelder 64. Oh, ik weet zeker dat meneer Andersen graag wil weten dat er binnen nog 64 geschreven staat. 64 moet ik even zien. 64. Ah juist, dat is gerafelde roodbosje. Goed als regel aan de oevers van de snelle vliet. Eh, kijk eens even hier en hier hebben we de atoomsplits. En de zon van de Gommelduinen, nummer 78. En dit is een hele nieuwe nummer 85. Makelaars nachtmerrie. Ja? Ogenoeglijk rolt het leven des gerusten landmans heen. Dit was de eerste aflevering in de zomerserie De Wilkinsons, opgetekend door Roderick Wilkinson. De rolverdeling was als volgt. Wilkinson, Jan Borkus, Jean, zijn vrouw, je Bouwmeester. Roddy, hun zoontje, Nina Bergsma. Sheila, hun dochtertje, Annemarie Dupont van Ees. Meneer Andersen Johan Wolder. Meneer Castle Han König. En meneer Kelly, Jo Fischer Senior. De vertaling was van Jan Borkus en de regie had Johan Bodegraven.